9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Hans Wiegel is blij dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan is. De oud-VVD-leider spreekt in het AD van een grote overwinning voor iedereen. Het erelid van de VVD werd de afgelopen dagen gezien als de leider van het verzet tegen de bezuinigingsmaatregel in de zorg. Dat premier Rutte door alle ophef in verlegenheid is gebracht, vindt Wiegel niet belangrijk. VVD en PVDA zien een verhoging van de belastingen als alternatief voor de omstreden zorgpremie. Ouders en deskundigen maken zich zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang. Volgens nieuwe regels mogen leidsters meer baby's en peuters opvangen dan nu het geval is. Nu zijn twee leidsters per negen kinderen de norm. Dat worden per 1 januari twaalf kinderen.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 Tijdens een doorzoeking van de cellen gooiden gevangenen met stenen. Tijdens de onrust wist gedetineerden gedetineerde in te breken in twee wapenkamers... waarna een vuurgevecht met de politie ontstond. Het weer, het wordt een bewolkte dag met af en toe motregen. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen overwegend droog, maar frisser met zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuwsshow. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Tweeënhalve minuten over negen. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Wat gaan we doen dit uur? We hebben het over de hongerende Julia Timoshenko in de Oekraïne... en alle complicaties daaromheen. En dan nou gaan we het hebben over de enige autogroeimarkt ter wereld. China namelijk. En een revolutie in de bestrijding van kanker... En dat is een echt groot verhaal. Het gaat om 2 miljoen, maar het heeft zeer veel implicaties. Maar we beginnen met een roep om spektakel. De schaatssport vergrijst en moet op zoek naar jonge fans. Maar die jongeren verlangen spektakel met een stevige beat en een opzwepende speaker. Tenminste, dat zeggen ze. En dat zal nog niet zo makkelijk worden, want de bezoekers van IJspaleis Tial van Heerenveen... willen hun dweilorkest niet kwijt. En de 10 kilometer even min. Toch schrapt de schaatsbond, de KNSB, ritten op de 10 kilometer... tijdens NK's, EK's en WK's. En zet daarmee een eerste stap op weg naar de vernieuwing van de schaatsport. Wij hebben in de studio schaatshistoricus Marnix Koolhaas. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, want uh, om naar de toekomst te kijken moet je het verleden kennen, hè? Ach ja, zo is het. <laughs> en, uh, de schaatsport heeft een lange toekomst, dus we beveelen naar te kijken. Of lang Goed. verleden, we beveelen naar te kijken. En gisteren alweer aan de buis gekluisterd gezeten vanwege het NK-afstanden in Tiaf. Ja, ik heb het gevolgd, hoewel het voor mij niet het, het, het hoogtepunt van het seizoen is hoor. Nee. Dat uh, komt hopelijk nog. Heb je opgelet wat voor bezoekers er zaten? Nou, het zat om te beginnen helemaal niet vol. Uh, het is een uh, wat uh, vergrijzend publiek, ook dat weten we uh, de laatste tijd. En ja, we merken ook en, uh, dat, dat er door de hoeveelheid aan toernooien... dat uh, de animo toch wel langzamerhand aan het teruglopen is. Ook omdat uh, de prijzen natuurlijk gigantisch hoog zijn is voor een zo? weekendje wat, wat schaatsen. betaal je ervoor? Nou, je betaalt zo 40 euro voor een, uh, voor een kaartje. Dus als jij met je gezin drie dagen schaatsen wil gaan kijken... en dan nog een appartementje in uh, Friesland wil huren... ja, dan ben je toch wel... Uh, 500, 600 euro kwijt. Nou is er een uh, onderzoek gepubliceerd deze week... onder bezoekers van Tiof Wat bleek? Ze zien niets in vernieuwing van de schaatsport. Nou, daar ga je al. Ja, en dat uh, <laughs> hadden ze ook zonder onderzoek... had ik dat wel kunnen vertellen. Is dat zo? Nou ja, ja ik, Sinterklaas ga je ook niet veranderen. Nee. Dat, dat vind je op dezelfde manier zoals we nou, dat al hebben. Ik Het is elk jaar wel een roep over een andere kleur pieten, maar... Uh, Schaatsen. Godzijdank is dat nooit gebeurd. Schaatsen in Nederland is geen sport, maar is volkscultuur. En daar ga je niet aan lopen sleutelen. Die mensen die willen het zoals ja, het ja. altijd al geweest is. Alleen dat zegt natuurlijk niets over de toekomst van de schaatsport... want het is een internationale en olympische sport. En die is natuurlijk wel degelijk in je groot gevaar. Je gaat is ook niet leren houden. Nee, het ja, is wel leuk om er ook naast te doen. Maar daar ben je wel met een hele andere discipline te ja. bezig. En die mensen die willen gewoon een gezellig weekendje te Hoewel ik vind dat je ook de andere banen in Nederland daar zeker zou, meer ja. zou bij moeten betrekken. Ja. En ook wat vaker op buitenbanen toernooien moeten organiseren. Want er is wel degelijk ook wat, wat uh, sleet in, aan het komen in de belangstelling. Want natuurlijk, die, uh, die bond doet dat allemaal niet voor niks. Uh, voor je het weet, is het natuurlijk inderdaad alleen nog maar voor En een sport die totaal niet meer serieus uh, genomen wordt. En en daar zit je al heel dichtbij natuurlijk. Ja, want een uh, internationale Olympische sport. en dat is het hardrijden op de schaats nog steeds. moet in minimaal 25 landen beoefend worden. Nou, als we ze er allemaal uh, gaan tellen. dan uh, kom ik op precies 24. En dan heb ik uh, Estland, Noord-Korea, Mongolië, Nieuw-Zeeland en Argentinië meegerekend. waar ze nog op natuurreizen en op meertjes schaatsen. Maar goed, dus zou dus het, het erg zijn als je zegt. we gaan niet meer Olympisch schaatsen. we doen het gewoon gezellig. gezellig met de Nederlanders in Tiaf, en that's it. Het hardrijden, het korfbal ja. van de wintersport. Nou ja. ja. dat zou heel goed kunnen, maar dan komt er geen cent meer binnen, hoor. En dan binnen de kortste keren is het, nou dan niet Nederland-België... maar Nederland-Noorwegen. Ja. En dan doet er verder helemaal niemand je meer mee. Je zit daar nee. toch ook heel dicht tegenaan, of is dat niet zo? Nou, kijk, op dit moment is de grootste steun voor het hardrijden... is nog dat er zoveel medailles worden vergeven. Je hebt vijf afstanden bij de heren, vijf bij de dames. Dan mm. heb je nog een aflossing, dus er zijn uh, tien disciplines. Nou, dat vinden uh, de landen wel interessant. Maar als je gaat kijken naar het aantal deelnemenden landen. Ja, dan zijn dat er nog maar zo'n uh, stuk of 17, 18. Hoe komt dat dan dat dat zo weinig populair is in andere landen? Eh, nou, om te beginnen zijn we binnen gaan schaatsen. Daardoor is het plaatje voor tv een stuk minder interessant geworden. Kijk, vroeger hadden we heroïsche gevechten op uh, buitenbanen. Sneeuwjachten in Bieslet. Eh, dat geweldig, dat was spannend. Ik bedoel, in 1952, Olympische Spelen in Bieslet... daar zaten uh, een hele week uh, 50.000 schreeuwende noorden op de tribune. Ja, dat zie je nu niet meer. Uh, het format van de sporten is, is verouderd. Kijk, je, je moet 500 meter moet je twee keer uh, 40 rijders langs zien komen... voordat je weet wie er gewonnen heeft. Een 10 kilometer, uh, er gaan nu een paar ritten... Af. Maar ja, dat zet geen zoden aan de dijk alsof Amerikanen wel naar achteren te gaan kijken en niet naar tien ritten. Nou ja, als je de tien tegelijk laat starten en je mag nog eens een zet geven, Kijk, wordt het wel anders. Je moet aan dat format gaan sleutelen, maar om ze allemaal tegelijk te gaan laten rijden, dat format kennen we al dat heet namelijk short track schaatsen. Doe op een binnenbaantje. Als je dat op de 400 meter baan volgens dezelfde regels gaat doen, ja, dan zegt het IOC natuurlijk, ja, kom op zeg. Uh, atletiek hebben we er ook niet op de Olympische Spelen, een buiten- en een binnenversie van. Dan gaat het op elkaar lijken. Nee, wat je bijvoorbeeld zou moeten doen in dat format. Uh, een 500 meter, je laat hem in eerst als een voorronde rijden. Vervolgens laat je de nummers 1 en 2 in een finale rit om goud en zilver rijden. Kijk, dat snappen de mensen. Twee rijders die tegen elkaar rijden, waarvan de winnaar de gouden medaille krijgt. Kan je ook een rit om brons doen, kan je een rit om 4 en 5 doen, kan je een beetje de spanning opbouwen. Dan heb je een format... Wat ze overigens al in 1893 toepaste, hè, toen Jaap Ede wereldkampioen werd. Toen Echt reden hoor? ze de 500 meter ook met twee finale ritten. Op een gegeven moment zei huh? ze dat... Het is uh, zo voor de hand liggend. Het ligt ook zeker voor de hand. Nu rijden ze die 500 meter twee keer, maar allemaal twee keer. Ja. Nu 1000 zei... meter zou je dat ook kunnen doen. 15 vijf, kilometer wordt wat lastig om daar nog een finale aan vast te plakken. Nou, die hou je dan voor de specials als eigen event. Dus nu rijden ze tegen de klok en dan rijden ze tegen hun directe tegenstander. Rijden ja. eerst de eerste ronde ja. tegen de klok, verander je in feite niets aan het systeem. Want de snelste tijd wint dan. Alleen en in wielrennen en baanwielrennen gebeurt dat bijvoorbeeld ook. Dan maak je een finale waarin de snelste twee, om goud en zilver rijden. Nou, reken maar dat de hele wereld daar wel naar wil kijken als hun landgenoten daaraan meedoen. Dat is dus iets wat je uit de wielersporten uh, zou kunnen. Je zou op een heleboel manieren die sport Lene. best wel kunnen, kunnen vernieuwen. Het belangrijkste is denk ik dat we weer naar buiten gaan... want het is een wintersport. Dus die, die, het is een sport die, die, die in de natuur beoefend moet worden. En dat we gaan kijken naar hoe we de, dat, uh, dat schema opbouwen. Zie je dat in Nederland ooit nog gebeuren? Dat er gewoon een echte kunstijsbaan zonder overkapping gaat komen? We hebben een fantastisch mooie baan in Amsterdam liggen. De Jaap Edebaan, de oudste kunstijsbaan ja. van Nederland. Die marathonrijders die ze willen eigenlijk alleen nog maar zwaar ja, rijden. Ja. Dat vinden ze fantastisch. Ja, en waarom worden daar geen kampioenschappen geregeld? Dan om, omdat je nou, die, ongelijke omstandigheden die, hebt. De, de rijders willen het niet, want het is ongelijk... en ze zijn niet meer gewend om buiten te trainen. Maar het publiek vindt het fantastisch. Kijk naar dat uh, legendarische toernooi uh, in Budapest... het uh, wereldkampioenschap ah, wel... waar Rintje Ritsma ja. uh, wereldkampioenschap. Ja, maar het wordt anders als het uh, gezellig twee dagen regent en daar gaan ze weer ook oh, dat hoort bij een wintersport. Af en toe moeten we een beetje afzien. Dat zijn we ook niet meer gewend. Dat okay. is ook heel goed voor, <laughs> voor, uh, voor ah, de stoelschouwers. Ja, en dan, die Noren komen ja. dan ook weer. Die kennen dat ook nog goed. Denk je, denk je dat er die Noren dan weer komen? Als het als, als dak er weer afgaat, letterlijk nou, en figuurlijk? Nee, kijk, Noorwegen. Hebben, op een gegeven moment hebben ze Bieslet gesloten als een ijsbaan. Ja, dat was het eind doodsteek voor, de, voor het Noorse schaatsen. In Hamar, wat veel te ver afgelegen ligt... daar komt geen massa publiek meer naartoe. Dus daar ben je eigenlijk ook al kwijt. Wat dat betreft kan je zeker voor het allround schaatsen. Want dat heeft natuurlijk een format wat nog veel ingewikkelder is, over twee of zelfs het liefst drie dagen zoals de KNSB wil, dan heb je drie dagen inkomsten uit de Talf. Ja. ja, dat is geen Olympisch nummer, daar komt helemaal niemand meer op af. En waar spitst het zich nu op toe? De hele discussie gaat, doen we een deuntje? <lacht> dat, doen, we beatmuziek, doen we en Ze willen we... het, het dweilorkest niet kwijt. Ja, en, en, en gaan we van gaan we, gaan we die disco-verlichting eh, tijdens de ritten doen, geloof ik, hè? Nou, dat is niet zo nieuw, hoor, want uh, goede popmuziek is in uh, Noorwegen al heel gebruikelijk. Sinds de jaren zestig uh, wordt daar al goede muziek tijdens, tijdens de, de ritten de de gespeeld. Ja? ja, absoluut. Als je daar oude beelden van ziet, hoor je gewoon de Beatles en de Stones uh, langskomen. Dat is hartstikke gezellig. En, en uh, dan uh, een klagende schater die geen wereldrecord heeft gereden, omdat die muziek te sloom was. Omdat nou, die... wat, wat je wel kan doen, is je mag je eigen muziek nu uitkiezen. Dat, hè? Is, dat dus... is nu toch ook gebeurd, hè, tijdens de ja, ja, ja, ja. Dat ze hun favoriete muziek... Van, van de schaatsen die aan het schaatsen is, werd er een gebracht. Maar ze weten ook van elkaar welke muziek ze haten. Dus als jij bijvoorbeeld een tegenstander die hebt die echt niet tegen André Hazes kan, ja, dan ga je dat lekker draaien. Maar hoe gaat dat dan? Is het zo dat, dat er tijdens zo'n rit, dat er dan twee verschillende nummers van de een als van de ander te horen zijn? Ja, volgens mij mogen ze allebei een verzoekplaatje aanvragen. En dan, maar goed, bij de 500 uh, die meter die gedaan, heb je niet genoeg tijd. Mee. Ik heb er niet helemaal op gelet gisteren hoe dat dan ging. Dan heb je toch wel een kilometertje of drie voor nodig om twee plaatjes af te kunnen ja, draaien. nee, dat het alleen voor de afstanden vanaf 1500 meter. Maar is dat geldt. nou de oplossing? Nee, natuurlijk niet. Gewoon, natuurlijk geen stap meer verder. Uh, nee, je zal heel wezenlijk moeten kijken naar, uh, naar, naar dat format. Hoe gaan we die wedstrijden organiseren? Hoe zorgen we dat die spanning erin komt? En je kan best ook een, een, een master-event uh, in, in een 400-meter-baan uh, houden. Maar waar je bijvoorbeeld ook naar zou moeten kijken, dat is natuurlijk wat het schaatsen vanaf het begin eigenlijk gemist heeft, is een grote internationale wedstrijd op natuurreis. Ik bedoel, de skisport heeft zijn magie voor. Vooral te danken aan het heroïsche gevecht met de elementen. Kijk, wij hebben die stedentocht, maar dat is nooit een internationaal evenement geworden. Waarom zou je Olympische steden niet verplichten... om ook een evenement op natuureis te organiseren? En dan zeggen wij natuurlijk, ja, maar dan winnen Nederlanders daar altijd... Als dat Olympisch wordt, binnen de kortste keren kunnen de Chinezen, de Japanners en uh, de Amerikanen kunnen dat ook hoor. Als Kijk ik naar het ja. inline skaten, wat ook dat soort evenementen heeft. Nou, daar doen uh, rijders uit, uit, uit 50, 60 landen aan mee. Als ik daar goed beluister, dan hebben we eigenlijk uh, door dat overkappen van die stadions, hebben we eigenlijk zijn we op het verkeerde spoor geraakt. Het is te klinisch geworden. Ja. Daardoor is het plaatje weggegaan. Uh, het format is al heel erg ouderwets. Iedereen moet eindeloos die tijden bijhouden om erachter te komen. Dat is wel die... bij meer postsporten zo, toch? Ja, maar als die skiers met 120 km per uur naar beneden komen, ja, dan wil je wel blijven kijken of de volgende sneller gaat. Maar als ik weer een 10-kilometer-rit moet gaan bekijken om te kijken, omdat ik na drie rondjes al weet dat hij het toch niet gaat halen. Ja, dat wordt voor uh, behalve Nederlanders, voor iedereen. Enorm saai. En dus kwam er gisteren van de KNSB een mededeling, een persbericht... dat uh, vier van de zes ritten op de tien kilometer geschrapt worden. Ja, dat hebben ze van de zomer al besloten. Dat is een beetje laat doorgedrongen blijkbaar. Maar van de zomer ja. was het uh, congres van de Internationale Schaatsbond in Maleisië... of all places, omkomend <laughs> schaatsland. Uh, maar voor, voor het buitenschaatsen is het geweldig hoor, Maleisië. Prachtig in de openlucht gaat. Ja. Uh, ja, dan denken ze, daar hebben ze dan eindeloos over gediscussieerd. Weet je wat, als we er nou nog een paar uh, ritten afhalen van die 10 kilometer... dan wil de tv het wereldwijd wel weer gaan uitzenden. Want dan uh, krijgen we weer dat massapubliek terug. Ah. Zit er zit natuurlijk ook de druk achter van de NOS... die vindt dat die schaatsen toen, uh, ook allemaal veel te lang duren. Maar ja, op die manier verdwijnt die 10 kilometer wel langzamerhand... helemaal uit de ja, programma Ja, want welke vier natuurlijk. mogen hem dan rijden eigenlijk? Nou, dat is nu ook wel een gevecht over, ja. Ja, dat zal wel. Echte specialisten die uh, zeggen, ja, op de vijf... Vijf kilometer moet je je dan plaatsen. Ja, dat is niet mijn afstand. Maar, ik, maar hoe gaan ze het nu doen? Ze hebben daar uh, op basis van uh, seizoentijden. en op basis van de vijf kilometer van uh, gisteren. hebben ze daar, uh, ik geloof, nu achterrijders voor geselecteerd. Maar wat jij in het begin noemde: dat er zo ontzettend veel toernooien worden gehouden. Hè, dat helpt natuurlijk ook niet. Vroeger had je de NK, de EK en de WK. en dan één keer in de vier Olympische Spelen. Ja. Maar tegenwoordig heb je bijna ieder weekend wel een, een wereldbekerwedstrijd of zo. Dat is voor mensen ook. Ja. Geen taal meer vast te knopen wat dat dan allemaal inhoudt. Nee, het lange is ook, ook voor de KNSB een melkkoe geworden. Ze denken als we vier toernooien in Tielf elk jaar hebben... Wordt dat goed uh, daar wordt ja? goed aan verdiend? Daar ja, wordt hartstikke goed aan verdiend. Het enige land ter wereld ook wel, hè? T tuurlijk, ja. Uh, vorig jaar zagen we in uh, Moskou uh, bij het wereldkampioenschap... 100 mensen op de tribune ja. zitten. Overigens precies 50 jaar uh, nadat daar... Twee dagen lang, elke dag, honderdduizend Russen in het Leninstadion. Met Grishin, volgens mij. Met uh, Korsitskin en, uh, en Stenin ja. en uh, Henk van der Grift. die uh, wereldkampioen werd. Ja. ja, dat waren nog eens tijden, maar die tijden zullen nooit meer terugkomen. Dan nog eventjes naar het Olympisch perspectief. Die schaatsport heeft natuurlijk echt een probleem... als ze uit die Olympische Spelen gegooid worden. Toch zitten ze daar heel dicht tegenaan, hè? Nou, voorlopig houden ze het nog, omdat het natuurlijk een echte en de oudste wintersport is. In 1924, toen de Olympische Winterspelen begonnen in Charmonie, was het hardrijden de belangrijkste sport. Hè? Meeste deelnemers, uh, meeste medailles, meeste toeschouwers. Nu staat het onderaan de ladder. En er zijn twee grote uh, bedreigingen. Dat is als het inlineschaatsen ooit Olympische status krijgt in de zomerspelen... Dan gaan al die landen die nu nog inliners naar het ijs sturen. Inline je, is dat short track? Right? Nee, inline is uh, skaten. Rolls skaten. ze noemen ze ja, dat ze oké. Okay. Okay. Dat staat op het punt olympisch te worden. Dat we Wordt wereldwijd <laughs> beoefend, is, is, is lifestyle, gaat miljarden in om. Nou, dat gaat echt wel een keer olympisch worden. Ja, dan uh, gaan die Fransen uh, mijn Argentijnen, waar ik uh, bondscoach van ben. Nee, uh, jij bondscoach van de Argentijnen? <laughs> ja, ja, ja. Ik probeer het, het Vertel je je nu een pas, een beetje levensfantbaar uh, te houden. Eh... Yeah. Uh, dat zijn landen die geweldig kunnen skaten. Uh, die gaan nu op ijs het proberen, omdat daar olympische roem uh, wacht. Ja, als dat straks uh, olympisch wordt. We hebben nog een concurrent. Je uh, bedoelt, dan hebben we dat ijs gewoon helemaal niet meer nodig. Nou uh, ja, dan, dan zullen er nog oh. tien landen meedoen. Want we hebben in totaal elf landen die over een indoor ijsbaan... over een moderne trainingsbaan uh, beschikken. En dan nog wat landjes met een, uh, een buitenbaan. En dat is het. Dan kom je uh, nog niet eens een twintig. Zou Willem-Alexander, uh, onze prins... Andere... Andere bedreiging, want die zal binnenkort uit het IOC gaan. Ja. Evenals de voorzitter van de internationale schaatsunie, de Italiaanse Cinquanta, die uh, al uh, 80 wordt. Dan hebben we ook geen mensen meer binnen de, uh, de IOC die het lange baanschaatsen zullen verdedigen. En we hebben een enorme concurrent, dat is uh, de Ice Cross. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. De ski -cross Dat ze binnen... dan naar beneden gaan. Precies, ja. op de ja, hebben ze ja, het ja, een keer ja, ja, gedaan. Ja. Ga je met vier ijzhockeyers keihard naar beneden. Hè? Geweldige klappen. Nou, daar zit ook een uh, grote sponsor achter, Red Bull. Red Bull ja. Oh, ja. Uh, in ijshockeylanden is het waanzinnig populair, dus in Noord-Amerika. Daar worden nu al miljarden aan verdiend, aan die sport. Het is geen onderdeel van de internationale schaatsunie. Nou, als die sport straks aan de Olympische deur uh, rammelt, en dat doen ze al... dan uh, zullen ze toegelaten worden. Maar ze hebben al gezegd... Elke nieuwe sport zal uh, ten koste gaan van een andere sport. De, het totaal aantal deelnemers mag ook niet meer vergroot worden. Ja, dan gaan ze toch kijken naar uh, waar zitten de zwakke broeders. Nou, we hebben twee uh, disciplines hard rijden, short schaatsen en lange baan schaatsen, allebei op een binnenbaan, lijkt erg op elkaar... staan allebei onderaan de ladder wat betreft inkomsten en deelnemers. Ja, je kan het uitrekenen, dat gaat een keer ter discussie gesteld worden... en dat voorspel ik, tussen nu en tien jaar gaat die discussie losbarsten... als we niet echt ons massaal inzetten om die sport populairder te maken. Dank je wel, Marnix Kohaas, schaatshistoricus een en bondscoach, bondscoach van Argentinië. Ja. ja, bondscoach van Argentinië, Marnix Kohaas, hart, hartelijk dank. Gedaan. Ja, het ging dus over de schaatspoort en dat, uh, de, de strijd tegen de vergrijzing eigenlijk. En hoe we dat weer op, een, op de rit kunnen krijgen. Nou, in ieder geval al die uh, verwarmde schaatspaleizen uh, afbreken, als ik het goed begrepen heb. Goed, dank je wel. Het dak moet eraf. Het dak moet eraf, ja. Na, een... En dan gaat het dak er weer af, ja. Na een hongerstaking van bijna twee weken... is de gezondheid van Julia Timoshenko, de oud-premier van Oekraïne... zo verslecht dat ze haar bed niet meer uitkomt. Dat heeft haar advocaat bekendgemaakt. Met de hongerstaking protesteert zij tegen fraude... bij de parlementsverkiezingen van eind oktober. Die verkiezingen werden gewonnen door de partij van haar grote rivaal... president Yanukovych. Timoshenko werd deze zomer... Uit de gevangenis, waar zij een celstraf wegens machtsmisbruik uitzat, overgebracht naar een ziekenhuis. Inmiddels heeft ze rugklachten, ernstige rugklachten... en weigert zich te laten behandelen. Over de situatie in deze oude Sovjetstaat Oekraïne... gaan we praten met Rusland-kenner Bas van der Plas. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Uh, ja, Timoshenko, de vrouw met de, de, de prachtige vlecht rondom haar... Hoofd? De He? gastprinses, zoals ook wel genoemd ja, het wordt. Ziet, het, het ziet er ook wel spectaculair uit, Maar is dat een neppert. Nou, dat vind je misschien. Dat, ja. uh, maar uh, dat is je... natuurlijk wel uh, media-geniek. Ja. En daar trappen de media er ook in... Ja. door aan ik deze ben zo mevrouw heel veel aandacht te besteden. Ik ben en, echt zo'n sukkel, Was. Als zij dus weer eens keer in een hongerstaging gaan... want dat is helemaal niet de eerste hongerstaking... dan uh, gaan vooral de westerse media daar uh, heel diep op in... Ja. En naar mijn gevoel zonder uh, zich echt in de achtergronden te verdiepen. Nou, daar hebben we Want jou voor. Het is niet het probleem uh, Timoshenko, het is het probleem Oekraïne... wat een volkomen verdeeld land is. Het Oekraïne is dus een, een, een bijna schietsoffreem land. In twee helften verdeeld. Je hebt het, het westen van het land waar dus uh, een hoogtij viert. En je hebt het oosten van het land die nog te maken heeft met de erfenis... van eerst het Russisch imperium, daarna de Sovjet-Unie. Dat is het Russische gedeelte. Nou, die twee delen kunnen elkaar niet, uh, niet zien of luchten. Daar zijn dus continu problemen. En dat zijn dus ook iedere keer weer de problemen... die zich dan op regeringsniveau afspelen. Omdat nu is bijvoorbeeld de pro-Russische tak weer aan het bewind. Tijdens uh, uh, Timoshenko was de pro-nationalistische tak aan het bewind. En dan worden dus maatregelen genomen... waardoor het hele land weer in, in, in oproer raakt. Dat zijn gewoon hele belangrijke problemen. Dus de, gewoon de erfenis, uh, ook het taalprobleem... Er is pas weer een, uh, geprobeerd om een wet aan te nemen. waarin dus het Russisch erkend werd als de tweede taal van de Oekraïne. Waarbij het hele Westen dus zich weer achter demonstraties plaatst. om dat vooral te voorkomen. De Russen zijn de overheersers. Dat waren de, de, de, degenen die dus hun onderdrukt hebben. En, maar in het, in, het, in het oosten. daar spreken de mensen alleen maar Russisch. Dus daar willen ze gewoon de officiële stukken. over het Russisch krijgen. Die willen televisieuitzendingen in het Russisch hebben. Dat soort dingen. Nou, dus dit is eigenlijk een beetje de, de context. Ja. waarin al die problemen zich afspelen. En Beide groeperingen hebben ook allebei hun eigen economische belangen. De nationalisten hebben dus hun economische klem. Uh, maar ook nu Yanukovych, uh, dat is de vertegenwoordiger van de oligarchen uit uh, Danetsk, dus uit, uit, uit Oost-Oekraïne. En hij moet dus nu hun belangen ook weer verdedigen in uh, de Oekraïnse regering. Ja, maar goed, nu even de, terug naar uh, Timoshenko. Uh, zij... Uh, Gaat in hongerstaking, want ze voelt zich enorm onrechtvaardig behandeld. Ja. En uh, is het dan, klopt dat? Is ze ook onrechtvaardig behandeld? Kijk, het is natuurlijk wat zij uh, overgeiden dat is een ja. politiek proces. Zij heeft dus een uh, contract afgesloten met Rusland over gasleveranties. En ze heeft even vergeten om het parlement. De, de, de, raden, de Opperste raad, de raad in Oekraïne daarin mee te nemen. En dat heeft haar dus nu uh, een proces opgeleverd wegens machtsmisbruik. Is ze er zelf beter van geworden dan? Zij was aan het eind van de jaren negentig de rijkste vrouw van, uh, van Oost-Europa. Zij, dus zij is dus zelf directeur van een van de grote gasimportbedrijven. En daar is dus ontzettend veel geld aan de strijkstok blijven, blijven hangen. Dus nou speelt ze de vermoorde dus, onschuld? Nou, dat, voor een deel komt het daarop neer inderdaad. Okay. Dus zij, zij heeft ze gewoon enorm verreigd... Na het uiteenvallen van de, de Sovjet-Unie. Oekraïne is dus uh, qua uh, energievoorziening afhankelijk van, uh, van Rusland... Zeker na het debakel met uh, Tjernobyl, wat ook in Oekraïne ligt. Dus men ging over op, op gas, uh, gasgestookte centrales. Maar Timoshenko die had dus een bedrijf opgericht die het gas uit Rusland importeerde. Die heeft gewoon een bepaalde prijzen afgestoken. Wat voor een deel in haar eigen zak terecht is gekomen. En voor een deel dus voor een hoge prijs weer doorverkocht werd aan Oekraïne. Dus kijk, waar rook is, is vuur. Dus er is natuurlijk wat het een en ander gebeurd. Wat zij toen toch... Misbruik maakte van haar politieke uh, uh, ja, ja. positie. Dus dus... Maar goed, dit is natuurlijk een heel zwaar proces geweest. Nou ja, en veel mensen die zien dit ook als een persoonlijke afrekening van president Janukovic. Uh, voor een deel ook wel. Kijk, want uh, Timoshenko heeft natuurlijk ook aan de wieg gestaan van de zogenaamde Oranje Revolutie. Dus we herinneren ons nog uh, de, de kampementen op het Centrale Plein in, in Kiev, wat uiteindelijk dan tot een, uh, een, een, een nieuwe regering heeft geleid van de, van de nationalisten. Maar daar komen er, kijk zoals het overal gaat... er komen dan bepaalde verwachtingen. Mensen verwachten, nou, Oekraïne gaat mee in de vaart der volkeren. Er is sprake geweest van het lidmaatschap van de NAVO... waar dus Moskou weer heel hard op de deur ging ja. kloppen van... hé, hey, wacht even, we zijn al omsingeld door de NAVO... dus laat Oekraïne naar buiten. Dus richting uh, Europese Unie zijn er pogingen gedaan. Maar nu is er dus weer eigenlijk heel veel teruggedraaid. Want nu... Zit Oekraïne weer in de Russische invloedssfeer? Poetin heeft een plan gelanceerd om een tegenhanger te maken van de Europese Unie, namelijk de Eurasiatische Unie. Dat zou dus moeten uitstrekken van, uh, van, van de, de Russische westgrens tot aan, uh, tot aan China. Je hebt het, uh, de club van Shanghai, die dus allemaal met elkaar proberen om een nieuw economisch blok op te bouwen. Die nu eigenlijk de wind mee hebben, want naarmate Europa steeds verder weggaat in een crisis, krijg je daar dus de nieuwe mogelijkheden. Rusland en China, India behoren tot de Britlanden. Bon bleu. He, dus Dat zijn de nieuwe economische grootmachten. En voor een deel wordt er nu van geprofiteerd. En voor een deel wordt ook nu Oekraïne daarin meegesleept. Met het verhaal van, ja, je kunt je wel met de Europese Unie aansluiten. Maar dat betekent dus flink dokken voor wat er in Brussel gebeurt. Ga met Moskou mee, met, met, met de nieuwe douane-Unie. En uh, je zit gewoon beter. Wij kunnen jouw lage gasprijzen leveren. Dat nou, soort dingen meer. En natuurlijk als laatste inderdaad die gasprijzen. Daar is toch ook bijna elk jaar, elk half jaar glazen over. Want ja. dan kan Oekraïne zijn gasrekening weer niet betalen. Ja. Sluiten die Russen voor drie dagen het gas af? Ja. Hebben we hier in West-Europa ook last van? Maar dat is dus gebeurd tijdens de nationalistische regeringen. En nu, Jan Koes, die heeft een andere positie. Die is dus eigenlijk een soort zetmaatje, zou je bijna kunnen zeggen, van Poetin in Kiev. En dat is dus weer de pro-Russische tak. Begrijp je? Dus dat zal dus nu niet zo gauw meer gebeuren. Is nu de macht, aan de macht. Maar als dus deze club het ook weer verkeerd doet in de ogen van, van de Oekraïnse bevolking. dan heb je dus kans dat de volgende keer weer een nationalistische regering aan de macht komt, die dus weer hun eigen problemen met zich meebrengt. En hoe merk je dat in het uh, dagelijks leven in de Oekraïne? Staan die groepen elkaar echt naar het leven? Luister Peter, ik, ben, ik heb zelf een jaar of vijftien geleden... een tijdje in de in Lief gewerkt. De, de, de hoofdstad van, van de West-Oekraïne. Ik heb een onderzoek gedaan naar de Nederlandse oorlogsmisdadigers En ik ben daar dus uh, in een archief heb ik gewerkt... en ik zat een keer in een parkje daar. En uh, gewoon tijdens een pauze. En er zit een mevrouw met een jongetje. En dat jongetje komt een beetje bij mij in de buurt. En ik zeg iets tegen een jongetje in het Russisch want die mevrouw dus opstond en die kwam naar mij toe en heel boos... waarom spreek je mijn zoon in het Russisch aan? En zij trok dat jongetje aan de arm en die ging dus weg. Maar wat er dus ernstig is, de burgemeester van Lviv, heeft een aantal jaren geleden een verbod uitgevaardigd... dat er in het westen van de Oekraïne, en zeker in de Lviv, wat een van de bolwerken van de nationalisten is... geen Russische muziek gedraaid mag worden. Absoluut niet. En een paar jaar geleden was er dus een dronken man in een café... en die begon opeens een Russisch lied aan te heffen... en die is ter plekke dus in elkaar geslagen en die was dood. Dat soort dingen gebeuren daar. En dit is alleen maar een topje van de ijsberg... van de dingen die daar gebeuren. Dus je hebt een, een land dat verdeeld is... A, dus qua taal verdeeld, ja. eh, qua cultuur verdeeld... Ja. en ja. politiek verdeeld. Ja. En ja. er loopt één ja. keiharde lijn eigenlijk tussen. Je kunt dus bijna een scheidslijn aangeven. Dat zijn dus de twee machtsblokken. En die twee machtsblokken die zijn continu in strijd met ja. elkaar. En de ene keer gaat de balans naar het westen... en de andere keer gaat de balans naar het oosten. Maak er twee landen van. Ja, dat, Dan is, zou dat, dat, zeggen. Is, dat is eigenlijk een optie. Maar nee, optie ja, als het is, zo erg dat, is. Maar dat staat Rusland hiertoe toch? Neem ik aan. Nou, kijk, de, het West-Oekraïne, dat, dat gedeelte was oorspronkelijk onderdeel van de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie. Dat is pas later bij, uh, bij het Russisch imperium gekomen. En daar heb je dus nog, want wat er ook gebeurde, daar waren dus de plekken waar dus namens de Tsar... de eerste Jodenpogroms werden uitgevoerd. En toen in, uh, in uh, juni 1941 uh, het Duitse leger de grens met de Sovjet-Unie overtrok, stonden dus die West-Oekraïners massaal door Hitlergroet te brengen. En die hadden voor de Duitsers al het vuile werk opgeknapt, omdat ze fel antisemitisch zijn en nog steeds. En die hadden dus voor de Duitse, voor de eindstaatsgroepen kwamen... hadden ze dus al de Joden in de dorpen vermoord. De Oekraïners zelf. Tot slot, terug naar Timoshenko. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Hoe gaat dat verder? Zij is dus tot zeven jaar veroordeeld. Uh, ik denk alleen dat men misschien wat gevoelig is voor druk uit het Westen. Zoals ook in Moskou af en toe gebeurt rond uh, Pussy Riot bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar... Uh, Kijk, in feite, uh, de regering daar heeft nu die, gewoon die machtspositie. En uh, laat uh, Julia maar uh, daar zitten. Zit ze netjes opgeruimd. Er zijn allemaal demonstraties. Ze heeft nog haar eigen partij, uh, Bad Kifchina, wat vaderland betekent. Die hebben dus minder stemmen gekregen nu bij de verkiezingen dan verwacht. Ook is, wordt er ook natuurlijk weer gesproken over fraude. Maar dat, dat is, in al die contrailles is het daar zo. Dus uh, de vraag is wat er gaat gebeuren. Is uh, Janu Kooj op een gegeven moment gevoelig voor druk uit het Westen? Want zij wil, zij wil naar het Westen, hè? Ze wilde toch. Maar zij wil dus in Duitsland behandeld worden. Ja. En daar heeft ze ook de mogelijkheid voor gekregen. Maar dat heeft ze toen weer een keer geweigerd. Oh. En nu wordt dus ze gedwongen. het is ook regelmatig dwars, hoor. Ja. Ze wordt nu gedwongen gevoed. Dat is het laatste nieuws. Ja. ja. Kijk, want het zou natuurlijk een enorme blamage zijn als zij dus overlijdt door haar hongerstaking. Maar jouw stelling is dus: wij in het Westen trappen massaal in. In de blonde de, vlecht, precies. Nou, voor, in de uiterste deel van moet ik dus die... zeggen: helaas wel. Het is een beetje zeg maar, de oppervlakte, maar als je dus de achtergronden kent, dan is het gewoon een heel begrijpelijk verhaal. Dus Oekraïne is gewoon een heel gecompliceerd land. <laughs> nou, dat is wel duidelijk. Ja. En met een hele lange gecompliceerde geschiedenis Precies. ook. En, dat... en dat dus tot de dag van, be van vandaag bepaalt dat gewoon de politieke situatie. Maar goed, nog heel even. Wat gaat er nu gebeuren? Denk je, denk je dat ze alsnog naar het buitenland zal gaan? Uiteindelijk waarschijnlijk wel. Want Toch, het, het, ja. Uiteindelijk ze zal ook, ze, ze zal zelf ook eieren voor haar geld moeten kiezen. Er staat nu een hele mooie stukje in de krant. gezonde van, van, van Timo Schenkel gaat achteruit. Maar voor een deel is het natuurlijk ook aan haarzelf te wijten. En het is ook bekend van de hongerstaking is een wapen. Maar geen wapen wat je daar zo in kan zetten. En ik denk zelf dat het heel weinig effect heeft. Behalve dan in de westerse media. En als ze gaat komt ze ook nooit meer terug. Dat, dat zit er ook wel in, natuurlijk. Hartelijk dank. U hoorde Rusland kennen. Bas van der Plas ging dus over de spannende situatie in de Oekraïne. En dat allemaal naar aanleiding van de hongerstaking van oud-premier Julia Timoshenko. het hele orkestje zo de colise weer in. Mick Hucknall, <laughs> dat is degene die in ieder geval zong. En het nummer heet The Girl That Radiates That Charm. Door de... de Eilandenruzie tussen China en Japan de afgelopen maanden is de verkoop van Japanse auto's in China ingestort, zo werd gisteren bekend. En daar spinnen de Duitse merken vermoedelijk garen bij in de booming automarkt die China nog altijd is. Tom van Dille kent die markt als geen ander, want hij is de schakel tussen BMW en de Volkswagen groep aan de ene kant en de Chinese producenten en afnemers aan de andere kant. Hij is even in Nederland en daar zijn we blij om, want nu kon hij even bij ons komen. Hartelijk welkom meneer Van Dillen. Dank u wel. Ja, wat doet u als spin in het web in de enige echte autogroeimarkt die de wereld nog kent, namelijk China? We proberen alles een beetje in de hand te houden uh, voor de buitenlandse <laughs> merken, uh, want er zijn heel veel dingen die heel snel veranderen. En er zijn heel veel dingen die heel anders zijn uh, dan in andere markten. Er is veel meer overheidsinvloed uh, op de auto-industrie, want het is een heel erg beschermde industrie. Maar ook de, uh, de eigenlijke mensen die de auto's kopen zijn heel anders en die hebben heel andere wil. De Chinezen zijn anders. Heel ja, anders. Dat, wil ik, dat, wil ik, dat wil ik wel geloven. En, ja. en als ik dat maar zeg, wat willen ze dan? Ja. Nou, ik denk, uh, ik denk dat het in het begin heel veel meer had te maken met statusprojectie. Dus ze wilden echt laten weten waar ze waren in hun leven. Maar het gaat nu steeds meer over hoe ze hun persoonlijkheid uh, kunnen uiten. En uh, ik had het er net ook met mijn vader nog over. Uh, in Nederland zie je vaak, of in Europa misschien, dat mensen vaak een auto kopen om te laten zien aan anderen hoe, uh, waar ze zijn. Maar eigenlijk, de Chinezen willen heel veel individualiteit eraan uh, zetten. En je ziet steeds meer dat mensen ook uh, auto's in hun eigen kleur schilderen daarna. Uh, zelf? Ja, zelf. Met een uh, kwast. Het, ja, precies. Nou, u had het net zelfs over die uh, problemen tussen China en Japan. Ja, daar is, het zit worden geen Japanners meer verkocht. Precies. En minder. Hm. alle auto's, vooral de Japanse auto's nu, omdat de Chinezen bang zijn dat die auto's aangevallen worden in China. als echt waar? Het, ja, echt waar. Het is heel vaak al gebeurd. Staat nu hele grote Chinese stickers op. Dus er staat er bijvoorbeeld... Uh, mijn auto is Japans, maar mijn hart is Chinees. Okay. <laughs> dus ze, ze willen echt een beetje persoonlijkheid erin brengen. Um, dus ja. dat is wel iets dat... Uh, en dat, dat doen goed. ze met toeters en bellen... Uh, spiegels die uh, tegen je praten... en ja. koplampen die uh, zes keer in de ronde draaien. Ja, en ja precies. En uh, ja, van die knipogen ook bovenop ja, ja. hun voorlichten. Uh, dat soort dingen. Ja, dat mag allemaal. Niks in de hand. Uh, dat is allemaal nog redelijk flexibel. Oh, um, ja, want... Eh, Even de basisinformatie, ja. want u werkt dus voor, uh, voor uh, BMW en voor alle auto's die onder Volkswagen vallen, hè? zoals Audi, Bugatto, Se Bugatti, Seat, Porsche en nog een handvol. Ja. ja, goed, dus daar allemaal voor. En die auto's die worden dus uh, gemaakt in China? Um, alleen een klein deel van die auto's wordt gemaakt in China. Als we bijvoorbeeld, uh, we moeten wel duidelijk zijn dat de BMW-groep is, is natuurlijk een hele andere is ja. dan de Volkswagen-groep. Uh, BMW bijvoorbeeld maakt alleen de 3-serie, de 5-serie en de X1. In China. Uh, in China. Yeah. En dat moeten ze samen met een Chinese partner doen. En dat doen ze voor de Chinese markt? Alleen maar voor de Chinese markt. Okay. Ze mogen vanuit uh, die auto's die ze daar produceren... die mogen ze niet exporteren naar andere markten. En zijn dat dezelfde auto's die hier in Europa verkocht worden? Uh, dat is een hele goede vraag. Maar ze zijn eigenlijk um, uh, speciaal um, aangepast aan de Chinese markt. Uh, bijvoorbeeld de Volkswagen Tiguan, die je hier kan kopen. Die kan je in China ook kopen, maar die is lokaal geproduceerd. En die is daar wat langer gemaakt. Want normaal wordt je in zo'n auto rondgereden. Dus de achterbank is veel belangrijker dan wat er voorkomt. Um, dus dat is echt iets wat al aangepast wordt aan de Chinese markt. Um, en het grappige is dat je nu en door het internet... Uh, vinden mensen in Europa zien ook wat daar gebeurt. Die zeggen, waarom is er geen langere Tiguan... Ja, ja. In, in Nederland. Maar dat komt ook omdat de prijsverschillen tussen de Tiguan en de Touareg... zijn veel kleiner hier in Nederland. Dus dat zou zeg maar, het volgende product gaan kannibaliseren. Terwijl in China, omdat de Touareg nog wordt geïmporteerd... is die meteen veel duurder. Ja, want er wordt aan de ene kant in China dus die auto's gefabriceerd... maar er worden ook auto's uit Europa geïmporteerd. Ja, absoluut. Dat is ook. Ja. En hoe is het, ligt dat qua percentage? Um, ik, dat... Verschil per groep. Ja. Uh, ik zou zeggen, bij Volkswagen is het ongeveer uh, ik zou zeggen 95% lokaal geproduceerd, uh, 5% geïmporteerd. En bij BMW ligt het nu waarschijnlijk bij ongeveer 60-40%. Ja, ja. En is dat prijsverschil heel groot? Ja, dat kan echt 10.000 euro schelen Hele. voor dezelfde auto. Want ja, bijvoorbeeld de Tesla. Staan we nog mee? Nou, dat scheelt als het precies dezelfde auto is. In zo'n segment kan dat 50% schelen van de aankoopprijs. Dus maar dat hoe, is toch een waarom help. zou iemand dat dan toch willen? Nou. Ja, dat gaat toch weer terug naar de status. Aha, um, ik en dacht er zijn het al. toch dingen uh, waar je... Het is nog steeds, ik zag net ook in het kleine stukje dat ik gelezen had... dat Duitse auto's nog steeds booming zijn. Yes. Dus als je kan zeggen, ik heb een Duitse auto die ook echt uit Duitsland komt... dan heeft dat toch nog een meerwaarde. En, en dan hebben ze speciale stickers erop, made in Germany of zoiets? Nou, de, de, een heel gaar voorbeeld daarvan is dat uh, bepaalde modellen... zoals ik al vertelde, die lange versie... Yeah. dat wordt ook met de 5-serie van de BMW bijvoorbeeld gedaan. Als je, um, eigenlijk, Laat ik even een ander model nemen. laat ik De 7-serie, nee, nee, de 5-serie. De lange versie, als je die hier in uh, Europa zou kopen... dan zou dat een, uh, iets ziek zijn, dat je de lange versie hebt gekocht. Maar iedereen weet dat in China dat alleen maar de lange versie dus wordt gemaakt. Daar is de korte versie juist Daar is juist hier. de korte versie, denk ik. Dus <gacht> mensen halen de L, dus, als er staat er 35 LI... dan halen ze de L eraf, zodat er 530 i staat... zodat mensen denken dat het de korte ging. Moet u daar ook niet een beetje om lachen af en toe? Um, ja, ja, ja het nee, nee, iets het is er zijn zoveel dingen die zo snel veranderen. Ja. En alles wat ik zeg heeft misschien invloed op nu de, de, zeg maar de drie grootste steden. Ja. Maar als je kijkt naar wat daarna nog allemaal komt... als we het hebben over dat de industrie zo booming is... dan gaat het, hebben we het altijd nog over die drie, vier grote steden gehad. Maar wat er nu komt, die secundaire boom... Van nu de, gaat het, nu oh, gaat nu, het echt ja, de nu, klap komen. En nu ligt het dus echt aan hoe de netwerken van de verschillende uh, autoproducenten... qua dealerships ook in die kleinere en steden... En die moeten nog helemaal opgebouwd worden? Natuurlijk. Nou, vaak de slimmere bedrijven die zijn er al. Um, en, maar het is meer hoe je ook uh, je message als bedrijf kunt aanpassen voor die regionale markten. Want die denken nog veel praktischer misschien uh, dan in de grote steden. En uh, hoe populair zijn Duitse auto's eigenlijk in China? Want er zijn natuurlijk ook nog... Um, heel simpel, het populairst. Het populairst. Ja. En je en, en uit andere landen dan? Um... Je hebt toch ook nog Franse auto's? Ja, Franse auto's. Uh, die proberen heel hard. En die proberen heel hard ook nog... Uh, andere dingen te spelen die Duitse auto's normaal spelen. Want kunnen, Duitse auto's kunnen het over engineering excellence hebben... en dat soort dingen. Franse auto's, die moeten het meer hebben van flair. Uh, maar de vraag is of de flair van een Franse auto... precies ook dat van een Chinees is. Dus ik denk dat het iets minder makkelijk te, uh, te vertalen is ja? naar China. Hoe, hoe, hoe, hoe komt dat? Ik heb dat toch niet helemaal goed begrepen hoe dat dan... Ik, nou, ik denk dat je hebt altijd, als je een auto koopt, heb het altijd over rationele en emotionele um, uh, aspecten. Mm -hmm. En ik denk dat die rationele aspecten vooral met de Duitse automerken helemaal gecoverd zijn. Mensen weten dat ze kwaliteit kopen. En tegelijkertijd, en dit is misschien in Nederland niet iets wat we emotioneel denken, maar dat Duitse dat heeft iets emotioneels ook in uh, China. Dus Hoe als ik een Duitse dat? auto koop, dan, dan, dan koop ik niet alleen maar iets heel reliable, maar ik heb ook iets dat echt premium premium is. Dus het is echt de top. Van de top. Maar je zou ook kunnen zeggen, want die Fransen die staan altijd bekend om hun elegantie. Mm. En, maar daar zijn ze dan dus kennelijk iets minder gevoelig voor. Ik denk dat elegantie een veel meer subjectief begrip is. Um, dus is de elegantie van een Fransman precies dat wat een uh, Chinees wil. Ik denk op een bepaalde gebieden is het wel zo. Als je dan kijkt naar, uh, naar alle Franse modemarken, daar doen ze het wel heel ja. erg goed. Maar met de auto's hebben ze dat op de een of andere manier nog niet zo goed kunnen krijgen. Bij de Chinezen was het natuurlijk van groot belang dat ze die fabrieken waar die auto's geproduceerd worden, in eigen land kregen. Want daarmee kreeg je natuurlijk ook de know-how. Ja, ja. En dat is natuurlijk maar een kwestie van tijd. Of ze gaan die know-how combineren... en dan hebben ze toch meneer BMW en de rest toch helemaal niet meer nodig? Dat um, uh, zou een hele logische um, vervolg kunnen zijn. Ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Op het ogenblik, vooral ook door die joint venture structure... is het eigenlijk niet echt heel interessant voor die grote Chinezen... Autobedrijven die die joint ventures aangaan, die eigenlijk allemaal nog van de regering zijn om hun eigen merken te gaan produceren. Want als hun eigen merk moeten gaan produceren en al die fame en al die elegantie en die premium-na's waar we het net over hadden, ja. als dat op moeten bouwen, die, ze hebben helemaal geen uh, authenticiteit of credibility van hun merk. Dus een Chinees gaat niet van: oh kijk, ik heb een Chinees merk wat uh, staat voor dit, dit, dit. Um, dus dat gaat een hele tijd nog duren. En het is natuurlijk veel makkelijker voor die bedrijven... om in een joint venture um, heel veel geld te verdienen... Ja, waar die merken al zo heel sterk zijn. Wat is uw, uw rol, rol daar dan in? Um, in dat geheel? Verscheidende rollen. Uh, we doen heel veel onderzoek naar uh, wat er in de markt gebeurt. We gebruiken ook heel veel onderzoek dat er al is van die autobedrijven... om de goede beslissingen te nemen wat er bijvoorbeeld in de joint venture moet gebeuren... en wat er nog geïmporteerd moet worden. Um, hoe moet je differentiëren in een markt die zo verandert de hele tijd? Er zijn nu meer dan 180 um, buitenlandse merken... Uh, automerken al in China. Dus je moet op de een of andere manier moet je je steeds kunnen blijven differentiëren. Daar helpen we ze mee. En er zijn nu ook een heel nieuw soort bedrijven dat opkomen. Dat zijn een nieuw soort joint ventures. Um, waar ze een soort dreamteam samenstellen van managers van uh, BMW, Mercedes, uh, et cetera. Bijvoorbeeld Coros uh, is een nieuw bedrijf. Uh, dat is half Israëlisch, half Chinees. En daar hebben ze echt iedereen van Mercedes, BMW, Volkswagen in het, uh, het bord gezet. Dus je hebt de mensen die van BMW de M-motoren maken. Je hebt voor Mercedes de logistieke mensen. En die hebben echt een dreamteam samengesteld. Dus de, ik denk dat dat soort nieuwe bedrijven... Dus er komt gewoon een... een Chinese variatie? Dat, ja, het wordt een Chinese variatie. Maar dat bedrijf heeft ook heel duidelijk gezegd... dat China is stap 1. Maar daarna willen ze ook de rest van de wereld exporteren. Ja, precies. Maar ja, dat wil BMW en uh, Mercedes weer niet, neem ik aan. Nou ja, dat, daarom zeg ik... het wordt steeds belangrijker om je te blijven differentiëren... in een markt die steeds verandert. U heeft wel een, een gouden handel onder de vleugels, hè? Um, het, is, ik, uh, het leuke is dat het ook uh, heel erg interessant is. Ja, uh, echt ik, <laughs> uh, ik had een antwoord <laughs> verwacht... Ach, van we kunnen ervan bestaan. Nou, als je, het, is, het is een uh, goede industrie, moet ik zeggen. Mijn vrouw zit ook in de auto-industrie. Oh, en, wat uh, doet die? Sleutelen? Nou, die werkt voor MINI. Oh. <laughs> en dat is deel van de BMW groep trouwens. Ja. Um, uh, dus ja, het is een booming business op het ogenblik. Maar het is ook een hele interessante business. Want een auto kopen, en dat is hetzelfde over de hele wereld... is zo'n grote ja. beslissing voor mensen. Ja. Dus als je daar een beetje nog mee kan helpen... hoe die beslissing gemaakt wordt en begrijpen wat mensen echt raakt. Het is uh, heel interessant. U blijft voorlopig wel in, uh, in China wonen? Ik denk het wel, ja. ja. Dat is ook een leuk leven daar. Ja, absoluut. Ja, maar... absoluut. Goed, hartelijk dank, Tom van Dillen van Greencorn. We spraken met hem dus over de Chinese automarkt... over de Duitse fabrikanten en zijn rol van spin in het web. Fijn dat u er was en goede reis terug naar China. Gisteren maakte KWF Kankerbestrijding bekend... dat zij haar jaarlijkse onderzoeksprijs van 2 miljoen euro... heeft toegekend aan hoogleraar René Bernards... die internationaal faam verwierd met zijn onderzoek... naar een persoonlijke kankerbehandeling. Nu worden behandelingen nog afgestemd op het orgaan... waarin de tumor zich bevindt, maar die methode... heeft ze de langste tijd gehad. Immers... Iedere tumor is genetisch anders, waardoor standaardbehandelingen vaak weinig effectief zijn. Over hoe die persoonlijke kankerbehandelingen ziet, hoe het werkt en de prognose daarvan... gaan we praten met René Bernhard. Hij is als hoofd van de afdeling moleculaire en is, ik hoop dat ik het goed zeg, carcinogenese. Zeg ik ja, op? klinkt heel redelijk. Nou, dat is een, ja. uh, een gok. Verbonden in ieder geval aan het Nederlands Kankerinstituut. Antoni van Leeuwenhoek, ziekenhuis... Goedemorgen, meneer Bernhard. Goedemorgen. Uh, ja, Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met uh, de 2 miljoen. Dank u wel. Is het een substantieel bedrag eigenlijk voor onderzoek? Ja, dat is uh, een van de grootste uh, subsidies die er beschikbaar zijn... voor het uh, Nederlandse kankeronderzoek. En uh, om een idee te geven, daar kun je ongeveer vijf mensen... vijf jaar lang van aan het werk zetten om onderzoek te doen. Dus, dus dat, dat, is, echt, dat is best dat wel fatsoenlijk. Ja. Is wat? Ja. Oké. Okay. Het gaat dus over de persoonlijke benadering van de kankers. Ja. Kunt u eens uitleggen wat u daar eigenlijk precies mee bedoelt? Nou, wat ik daarmee bedoel is dat uh, we kanker niet langer zien als een homogene ziekte... zoals we in het verleden eigenlijk kankers indeelden naar het orgaan waarin ze ontstaan. We spreken nog steeds van borstkanker, longkanker, darmkanker... alsof alle longkankers hetzelfde zijn... En uh, wat we eigenlijk in de afgelopen tien jaar geleerd hebben... is dat er eigenlijk geen twee longtumoren zijn die precies hetzelfde zijn. En als je dus gaat behandelen met een therapie die gericht is op longkanker... terwijl je weet dat er geen twee longtumoren zijn die hetzelfde zijn... dan is het natuurlijk het succes van zo'n behandeling is heel beperkt. Zijn de mensen die dus op die manier, nee maar longkanker, daarmee bezig zijn... eigenlijk een beetje aan het gokken dan? Nou, aan het gokken, het was eigenlijk een gebrek aan... En ook een gebrek aan specifiekere en, en meer uh, gerichte geneesmiddelen om dan uh, die uh, individuele tumoren te behandelen. En er is op twee fronten is er een enorme revolutie, eigenlijk, mag je best wel zeggen, gaande in het veld. Aan de ene kant hebben we dus, uh, u weet misschien dat we in 2001 de hele menselijke. DNA-volgorde hebben bepaald, het genetisch materiaal. Dat waren drie miljard bazen. Dat was toen een enorme krachtsinspanning... die meer dan uh, 2,5 miljard dollar heeft gekost. Het werd ook uitgebreid gevierd. Ja, die is bij Clinton in het ja, Oval ja. Office geweest. Ja. Uh, de twee mensen die dat voor elkaar gekregen hebben. En, maar vandaag de dag is het bepalen van een uh, DNA-volgorde van een, van een kankercel. Dat doet bij mijn student in twee weken. En dat kost misschien nog... Uh, 2 3.000 euro, dan ben je klaar. Dus, dus iedere kankercel dus heeft kunt, een eigen DNA? Dus ieder kankercel heeft, een, heeft veranderingen in DNA... want ja. kanker is een ziekte van het DNA. Er zijn mutaties in dat DNA opgetreden... waardoor die cel ontspoord is geraakt... en niet langer doet wat hij moet doen. En als gevolg daarvan kun je dus nu eigenlijk... in principe zou je van elke kanker kunnen bepalen... welke veranderingen er in dat DNA zitten. En op basis van dat soort analyses, wat we nu al voor duizenden... Uh, tumoren gedaan hebben... zie je dat dus eigenlijk geen twee tumoren zijn... die precies gelijk zijn aan elkaar. En dat betekent dus ook dat je dus elke keer... naar aanleiding van het onderzoek van die DNA... een aparte behandelmethode kiest. Dat... In een ideale wereld, ja. Het ja. klinkt heel makkelijk, maar dat ja, zal nog wel in de ideale heel lastig wereld, zijn. Maar goed, uh, da dat is de, de stap uh, ja. op de lange termijn, zijn of we niet? over hopelijk 10, 20 jaar aan toe. Uh, we kunnen nu al uh, hier en daar hebben we dus ook een beschikking over een nieuw arsenaal van geneesmiddelen, hè? want de Eigenlijk de, de, genezing, eh, de geneesmiddelen voor kanker die we tot nu toe hadden... waren vaak dat noemen we dan chemotherapie. Hè. Dat wil ook zeggen dat het eigenlijk een, een chemische benadering is. En dat zegt ook een beetje waar het vandaan komt. Sommige van de chemotherapiemiddelen die we nu gebruiken... die lijken nog het meest in structuur op mosterdgas... wat we in de we Eerste Wereldoorlog bij de slag maar bij Verdun Dat klinkt, ver, het ver, het klinkt heel vertrouwenwekkend. Ja, maar dat klinkt, dat klinkt wel een beetje natuurlijk... Je eh, bedoelt zo algemeen? Zo algemeen... Mm. Eh, dus de, de middelen die we nu vaak hebben... die zijn niet erg specifiek en selectief voor de kankercel. En daar krijg je dus ook al die bijverschijnselen van, uh, van de chemotherapie. Um, en dat is natuurlijk ook een, ook een enorm probleem bij de behandeling. Nee, maar uh, in, u zegt in, op termijn, hè, 10, 20 uh, jaar... willen we toen naar zo'n hele specifieke behandeling. Zou dat dan ook een, een, een chemokuur zijn? Of, of een bestraling? Of, of Wat voor vorm zou die behandeling dan hebben? Nou, daar, daar wou ik eigenlijk naartoe. Oh. <laughs> dat ja, we kunnen we, ook gewoon ja. weggaan, dan vertelt u het gewoon. Eh. <laughs> Waar ik naartoe wil, is ja. dat er dus een hele nieuwe... Eh, op, we weten nu voor een groot aantal tumoren eigenlijk... wat voor soort eh, genetische veranderingen er zijn. Er zijn bepaalde eh, regeleiwitten eh, die celdeling regelen... en celoverleving eh, regelen, die door eh, mutatie eh, veranderd zijn. En de farmaceutische industrie begint nu voor dat soort uh, veranderde eiwitten hele selectieve moleculen te maken... waarmee je alleen die veranderde eiwitten kunt blokkeren. Uh, en dus de gewone eiwitten die in de normale cellen die niet veranderd zijn... eigenlijk min of meer met rust laat. En dan krijg je dus een heel selectief middel... wat alleen die veranderde cellen aanpakt. En dan zou je dus in principe een middel hebben... wat niet normale cellen aanpakt en alleen... De, eh, door mutatie veranderde cellen. En daar hebben we dus al een aantal middelen van op de markt. Die zijn ook al beschikbaar. Hè? Maar hoe dus, zien die eruit? Nou, die zien er ook in een pil oh, uit. Oh, okay. een pilletje. Nee, uit. dat, dat het kan dan, pil. iets zijn ja. wat geïnjecteerd wordt. Een antistof oh, okay. kan het zijn. Maar het kan ook een, een, een, een pilvorm zijn die gewoon geslikt wordt. Er is nu een middel wat op de markt is, ook in uh, Nederland... voor patiënten die een melanoom hebben... die een bepaalde mutatie hebben in een gen. Dat heet BRAF dat hebben ongeveer de helft, tot 60 procent van alle melanoompatiënten, hebben een mutatie, een hele specifieke mutatie, dat heet BRAF. En als je dan dat middel uh, slikt wat vemurafenib heet, wat het BRAF-eiwit, wat gemuteerd is, remt, dan zie je dat die tumoren echt heel snel slinken. Uh, en dat is dus met relatief, nou, relatief vergeleken bij de chemotherapie, dan misschien toch weinig bijverschijnseling. Of vergeleken bij de bestraling ook? Want... Ja, maar bestraling heeft natuurlijk wel als voordeel dat het lokaal is. Hè? Ja. Terwijl uh, therapie die je slikt, komt in elke cel van het lichaam terecht. Dus dat is wel een verschil daarin. Ja. Uh, die veranderingen in het genetische materiaal... die zijn waarschijnlijk niet altijd even, even belangrijk. Daar zit waarschijnlijk ook wel veel verschil in. Ja, ja. Uh, ja, u en ik hebben in principe allebei hetzelfde DNA. Maar als we echt hetzelfde DNA hadden, zouden we er ook hetzelfde uitzien. En dat doen we niet. En dat komt omdat we dus op cruciale punten verschillen we van elkaar. Um, en als we dus van 100 mensen de DNA-volgorde bepalen... dan kunnen we dus, uh, zien we dus ook dat er verschillen zijn. En uh, daarom kunnen we ook uh, mogelijk de moordenaar van Marianne Vaatstra... opsporen door de DNA-volgordes te vergelijken... van mensen die uh, uit die buurt komen. Want uh, binnen één familie zie je dus dat die verschillen in dat DNA... die worden doorgegeven van vader op zoon... Op, ja. Dus dat betekent, want u zegt, als je een hele individuele uh, therapie hebt, want je kan natuurlijk niet voor ieder mens apart uh, verschillende pillen gaan maken. Nee, maar die dat mutatie in dat BRAF gen, die is bij elke patiënt hetzelfde. Oké, okay, dus dan heb je voor die groep mensen heb ja. je dan de speciale. Uh, ja. En dat, daar gaan we eigenlijk naartoe, dat een eigenlijk pillen. iedere ziekte uiteenvalt in een aantal subziekten die eenzelfde. Uh, mutatie hebben. Het lijkt eigenlijk gewoon het determineren. Ja, het is gewoon determineren. Ja, maar dan op een andere manier op moleculair niveau. Dus longkanker, eh, kleincellig longkanker, dat zagen we eigenlijk vroeger als een vrij homogene ziekte. En nou is hij op dit moment al uit elkaar gevallen in een stuk of 12 verschillende subsoorten die echt wel verschillende mutaties hebben... en dus in principe ook op een verschillende manier behandeld zouden kunnen worden. En dat zijn dus die onderzoeken die de studenten, die u net noemde... twee weken over doen om daarachter te komen waar dat dan zit? Ja, dat is nou niet meer zo moeilijk, hoor. Dus dat is dat voor ons ook niet meer zo interessant, want dat is meer oh. routinematig. Ja? Waar die Koningin Wilhelmina onderzoeksprijs voor krijgt... is nu het vinden van nog effectievere combinaties. Want kijk, we gaan de strijd tegen kanker niet winnen door één middel te geven. Als je kijkt naar dat middel vemurafenib bijvoorbeeld bij melanoom... die patiënten die reageren gemiddeld vijf tot zeven maanden op dat middel. Dat wil zeggen dat de tumor slinkt, uh, vaak uh, heel erg slinkt... maar na... Nou, gemiddeld vijf tot zeven maanden komt die tumor terug... en is resistent geworden tegen dat middel okay. En dat is natuurlijk het probleem, want het is dan een soort van pirrusoverwinning. In eerste instantie slinkt die tumor en komt dan terug... en dan is er ook geen middel meer tegen de, um, um, opgewassen. Dus moet je eigenlijk gaan denken aan combinatietherapieën. En als ik een analogie mag maken... Met de, AIDS. het AIDS-virus hebben we eigenlijk ook geleerd... dat dat virus verandert heel snel... onder selectiedruk. Het is eigenlijk een soort van Darwiniaanse selectie. Je brengt druk aan en de evolutie van het virus maakt een resistente variant... die niet langer reageert op het middel wat je aanbiedt. En aids kunnen we nu eigenlijk de baas, doordat we niet één middel geven... maar een cocktail van vaak drie middelen, die op drie verschillende manieren aangrijpen. En dan kan dat virus niet snel genoeg muteren om die drie punten... waarop je hem aanpakt, om die eh, te ontsnappen. En zo willen we dus ook nu naar kankerbehandeling eh, toe... door die kanker niet op één punt waar die echt van afhankelijk is, hè, zoals dat BRAF-gen in die melanoom... om dat aan te pakken, maar om daarnaast nog op een tweede... en hopelijk op een derde plek die tumor aan te pakken... zodanig dat er geen ontsnappen meer mogelijk is. Want dat ontsnappen, dat is op dit moment nog steeds het probleem in de ja. kliniek. Zijn er al patiënten die volgens deze nieuwe aanpak behandeld worden? Nou, wat mijn onderzoek. Ik ben dus eigenlijk een laboratoriumonderzoeker en niet een behandelaar. Mijn laboratoriumonderzoek richt zich op uh, de vraag welke combinaties zijn nou bijzonder krachtig? En daar gebruiken we een arsenaal van genetische trucken voor om een cel... ja, Hoe, hoe is je dat? Ja, wij kunnen dus elk gen. We hebben 25.000 genen. Uh, kunnen wij uh, selectief uitschakelen. Met een technologie die we in 2002 ontwikkeld hebben uh, in mijn onderzoeksgroep. Dat heet RNA-interferentie, daar zullen we niet op ingaan. Maar ik kan elk gen kan ik uitschakelen in een kankercel of in een gewone cel. En dan kunnen we kijken wat het effect daarvan is. Dus wat wij doen... Um er zijn ongeveer 500 genen die de belangrijkste, wat we noemen... regelgenen zijn in het menselijk DNA. En tegen een hele hoop van die regelgenen hebben we al geneesmiddelen... waarmee we ze kunnen uitschakelen, als we zouden willen. En wat wij dus doen is dat we bijvoorbeeld een middel als uh, femurafenip... om het bijvoorbeeld nog maar een keer te noemen. Dat geven we aan een melanoomcel. Die is daar gevoelig voor. Maar dan gaan we kijken, kunnen we die nou nog sneller doodmaken... dan alleen met dat middel femurafenip. En dat doen we dus door al die 500 regelgenen, één voor één uit te schakelen... in de aan- en de afwezigheid van femurafenip. En dan zijn we dus geïnteresseerd in de combinatie-effect... waarbij femurafenip plus het andere gen, als we dat ook uitschakelen... de cel nog sneller doodmaakt dan die femurafenip alleen. En dat kan je in het laboratorium doen? Dat kan je in het laboratorium, is dat echt makkelijk tegenwoordig, ja. Het is niet zo dat de patiënten daar aan eindeloze experimenten onderworpen Nee, want dat doen we niet in patiënten. Dat doen we in cellen ja. van tumorcellen die we kweken van patiënten in het laboratorium. En als we dan vinden dat er een bepaalde interactie is... dan eh, ga ik naar mijn klinische collega's toe... en die gaan dat dan eh, in de kliniek ook echt testen. Ja. En dan komen ze weer bij u terug? Nou... Als het in een ideale wereld komen ze niet bij me terug, want dan want werkt het, het goed. dan werkt het. En als, als, als, als ze zeggen van eh, Bernard, het was leuk, eh, het werkte voor 8 eh, tot 10 maanden. Maar daarna is die patiënt weer resistent geworden tegen die combinatie van jou, dan komen ze terug. Vaak met biopten van zo'n patiënt. En vragen, wat is er nou veranderd in die patiënt? En dan onderzoek weer tumor, door. Waardoor die nou resistent wordt tegen je combinatie. Dan kunnen we weer. Het is een beetje een schaakpartij tegen ja. de kanker. Waarbij U heeft dat heel helder uitgelegd. Zet. U hoorde hoogleraar René Bernards... verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut... Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. En hij heeft dus een onderzoeksprijs van 2 miljoen gekregen... om dit soort zaken te onderzoeken. Hartelijk dank. Samen thuis, samen trots.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 Dit is Radio 1.